Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Rutte niet onder de indruk van scherpe kritiek op zijn verkiezingsbelofte. Rotterdamse haven profiteert van oliedoorvoer... en politiemensen niet vervolgd voor het creëren van een filefuik. Er zijn perioden met zon vandaag, er valt een enkele bui... en het wordt 20 tot 23 graden. En morgen en vrijdag verandert er weinig. Lastenverlichting voor werkenden in 2014. Met dat punt mengt VVD-leider Mark Rutte zich in de verkiezingscampagne. Tot duizend euro kan dat belastingvoordeel oplopen. Zegt Rutte, in Den Haag is politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, dat is toch typisch een, een VVD-standpunt, lastenverlichting. Absoluut, dat is een van de manieren van de VVD om de kiezers te paaien. Ook tijdens de vorige campagne was dat zo. Maar tot nu toe zijn er vooral lastenverzwaringen op ons afgekomen. Toch zegt Rutte dat het nu echt wel haalbaar is, niet. Dit jaar, niet volgend jaar, maar wel in 2014. En Rutte legt uit waarom pas in dat jaar. Kijk, wat we nu eerst moeten doen is ervoor zorgen dat de Nederlandse economie herstelt. Dat we de onder controle krijgen. En wat we doen is voorzien ingrijpen. Uh, dat doe je door te bezuinigen. Bijvoorbeeld fors te bezuinigen ontwikkelingshulp, wat wij willen. Maar dat doe je ook door te hervormen. En die hervormingen leveren niet meteen geld op. Vandaar dat wij de lastenverlichting geven vanaf 2014. Omdat we ervoor willen zorgen dat eerst ook die overheidsfinanciën gezond worden. En zodra dat genoeg geld oplevert om ook geld vrij te spelen voor lastenverlichting... en dat is vanaf 2014, gaan wij die zeer forse lastenverlichting ook geven. Hij heeft het heel pad uitgedacht, Rutte. En daar hebben ook partijen al gereageerd. Die reacties zijn, zijn trouwens niet mals, hè? Nee, Nee, maar dat klopt. Dat is uh, absoluut overigens niet verbazingwekkend. Het is verkiezingstijd en er worden altijd vooral de verschillen benadrukt. En daarom... Zijn zegt Rutte zelf ook dat hij niet onder de indruk is van die kritiek. Iedereen heeft zo zijn eigen accenten waarom ze het oneens zijn met de VVD... maar het komt erop neer dat ze ofwel zeggen... hij heeft het al veel vaker gezegd en niet waargemaakt, ofwel dat ze zeggen, hoe gaat hij dit betalen? Luister maar eens naar D66-leider Pechtold en PvdA-aanvoerder Samson... maar eerst naar minister De Jager, die niet op de VVD gaat stemmen. Nee, ik uh, heb eigenlijk mijn stem toch al bepaald op een andere partij... namelijk die van het CDA. Daar ga ik op stemmen. Overigens is voor minister van Financiën ook altijd de dekking heel erg belangrijk. En ik ga er ook vanuit natuurlijk dat er een dekking is uh, door de VVD... maar die heb ik nog niet gezien. Uh, maar ik heb uh, uh, verder... Uh, mijn eigen politieke voorkeur is een andere. Maar uh, ik, heb, ik ga geen recensie voeren over allerlei plannen van verschillende lijsttrekkers. Dat is echt campagne. Hè? Dat heeft iedere lijsttrekker natuurlijk het recht toe om ook eigen voorstellen te maken. En dan moeten mensen moeten dan, uh, zelf het oordeel hebben of, ja, of, of ze dat liever hebben ten opzichte van de dekking. Want ja, daar moet toch wel een, een, een, een andere lastenverzwaring of een bezuiniging tegenover staan. Uh, maar ik neem aan ook dat dat het, het geval is. Maar dat moeten we dus nog eventjes afwachten. Daarvoor kan ik sowieso geen commentaar geven. Ja, volgens mij zit Nederland niet te wachten op uh, verkiezingscadeautjes uh, op deze manier. Nederland wil een geloofwaardig uitweg uit deze crisis. En die loopt niet via het uitdelen van cadeautjes aan kiezers vlak voor verkiezingen in de krant. Maar gelooft u hem? Nou, dat, ik vind dat ingewikkeld. Want vorige keer beloofde Rutte lastenverlichting in de vorige verkiezingscampagne. Het regeerakkoord deed 7 miljard aan lastenverzwaring. Het Kunduz-akkoord voegt daar nog eens 9 miljard aan lastenverzwaring aan toe. Dan is het niet heel geloofwaardig om nu met dit soort verhaaltjes te komen. Denkt nou werkelijk iemand dat we midden in de crisis opeens cadeautjes kunnen gaan uitdelen terwijl...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 Pechtold, Samson en de Jager, de partijen reageren op de VVD. Nou, was Rutte de hele tijd uh, nog onzichtbaar. Uh, is daarmee nou ook de VVD-campagne echt van start gegaan? Zou je zeggen, maar Rutte houdt vol dat zijn campagne pas zaterdag officieel begint. Dan is zijn congres, dan wordt het verkiezingsprogramma echt vastgesteld. En zelfs noemt hij dit een voorschot van de campagne of op de campagne. Hij laat zich nu wel horen en dan gaat pas zondag voor het eerst in debat. Vanavond bijvoorbeeld bij een NOS-programma... Daar is hij, net als Roemen en Wilders, niet bij aanwezig. En Mark Rutte legt uit waarom hij er niet zal zijn.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 dat mensen er helemaal gaar van worden. Dus vanaf zondag hebben we tweeënhalve week... om elkaar heel vaak bij jullie, bij de NOS en bij RTL... en bij de radiozenders te maat te nemen. Ja, vanavond dus niet. Geen Maak Rutte, geen Emil Roemen en geen Geert Wilders. Maar het programma is wel te zien vanaf half negen op Nederland 1. Dat is mooi. Marcel Bril in Den Haag. Het gaat goed met de Rotterdamse haven. Ondanks de wereldwijde crisis laat het havenbedrijf nog steeds groeicijfers zien. De overslag steeg met ruim 3 Vooral olieproducten deden het goed. President-directeur Smits van het havenbedrijf maakte vanmorgen die cijfers bekend. En hij had ook nog een boodschap voor de politici die nu aan de campagne beginnen. Oh ja, laten ze zich inspireren door, door toch het succes van hier alle bedrijven. Iedereen die hier samenwerkt en toch boven die crisis uitstijgt. Om snel op hoofdlijnen belangrijke beslissingen te nemen. Daarmee vertrouwen te wekken naar de bevolking. Want als het vertrouwen eenmaal terug is dan zou je zien dat de economie zich snel herstelt. En dan komt het goed. Maar ja, dat moet wel gebeuren. Ik zie te veel dat men nu al zegt dat we vier, vijf maanden over een formatie gaan doen. Ik vind dat een slechte ontwikkeling. Ik zie liever dat we binnen een maand een nieuwe regering hebben. Dat moet het uitgangspunt zijn. En als dat gebeurt... Ja, dan komt het wel goed. Maar is dat realistisch met zo'n versnipperde een versnipperd politiek landschap? Oh ja, dat lenteakkoord was er ook vrij kort tussen vijf partijen. Dus waarom niet een najaarsakkoord, zou ik willen zeggen... een snel najaarsakkoord, snel afsluiten op hoofdlijnen en aan de slag? Ik vind dat eigenlijk een plicht en een verantwoordelijkheid... nu van alle politici over alle partijen. Gegeven de situatie waar Nederland in verkeert en ook Europa... om niet op voorhand er weer vanuit te gaan dat het lang duurt. Nee... Laat je inspireren door het lenteakkoord. Laat je ook inspireren wat wij hier doen. En zorg dan dat je een najaarsakkoord hebt wat binnen een paar weken op tafel ligt. President-directeur Hans Smits van het Rotterdamse Havenbedrijf... in gesprek met Hendrik Willem-Hofs. Op een militair schietterrein in het Belgische Houthalen-Helgteren... zijn vier militairen zwaar gewond geraakt door een explosie, melden Belgische media. Volgens de burgemeester is er munitie ontploft... tijdens werkzaamheden van de mijnopruimingsdienst van het leger. De explosie was kort voor elven op een terrein dat door Belgische vliegtuigen... en de NAVO wordt gebruikt om oefenbommen te laten ontploffen. Dat schrijft de Vlaamse krant De Morgen. En die vier militairen hebben naar verluid zware brandwonden opgelopen. De agenten die vorig jaar oktober op de A2 de zogenoemde filefuik veroorzaakten... om een benzinedief te pakken te krijgen en waarbij een automobilist om het leven kwam... die agenten worden niet strafrechtelijk vervolgd. Justitieredacteur Ilan Sluis vroeg de hoofdofficier van Justitie in Utrecht, Johan Bak, naar het waarom van dat besluit. Die politieambtenaar heeft uh, zijn werk gedaan in zeer hectische omstandigheden. Dat is eigen aan zo'n achtervolging. Uh, heeft naar eer en geweten beslissingen genomen heeft uiteindelijk besloten, uh, toen de middelen niet hielpen die hij eerder inzetten... namelijk de achtervolging en het insluiten van die meneer, om een file te creëren. En wij vinden dat middel uh, te zwaar en niet passend in die situatie, achteraf oordelend. Het korps Utrecht kent geen uh, richtlijnen hoe om te gaan met dit soort achtervolgingen en uh, het creëren van files. En dat betekent dat hij die beslissing heeft moeten nemen uh, zonder handvaten en richtlijnen. En daarom vinden wij het niet passend om deze individuele politieambtenaar daarvoor te vervolgen. Maar het is wel raar dat hij dan die beslissing heeft genomen, juist omdat er geen richtlijn waren. Dan had hij toch kunnen weten dat een file creëren uh, niet tot de mogelijkheden behoort. Het is ook niet uh, verboden in een richtlijn. Uh, wij vinden alleen dat het middel uh, te zwaar is en dat er wellicht gekozen had moeten worden om deze verdachte te laten gaan. Of uh, er waren ook al andere alternatieven voorhanden. Er was een politiehelikopter in de lucht. Er waren ook uh, auto's vanuit het korps Amsterdam-Amsteland die klaar stonden... En wij vinden dat passender alternatieven dan deze file, die uiteindelijk uh, gevaar heeft uh, veroorzaakt voor een burger. En uiteindelijk zelfs geleid heeft tot de tragische dood van een van de burgers. Nu hebben we het telkens gehad over de centralisten. Er waren natuurlijk ook nog andere uh, politiemensen bij betrokken. Bijvoorbeeld de motorrijders die uh, de feitelijke file hebben uh, gemaakt, om het zo maar te zeggen. Wat gebeurt er met hen? Ook dat hebben we getoetst en wij vinden dat zij professioneel hebben gehandeld. Eh, zowel bij de achtervolging als ook bij het insluiten van de verdachte. Of het pogen insluiten van de verdachte. En ook daarom volgen wij die agenten niet. Er zullen een hele hoop mensen zijn die zeggen prima de politie heeft zijn werk gedaan. Er zullen ook een hele hoop mensen zijn die zeggen uh, ja toch een beetje klassejustitie misschien. Hè? Als iemand anders uh, zo'n fout maakt uh, dan wordt hij misschien wel vervolgd. Uh, ja, hoe kijkt u daar tegenaan? We hebben heel serieus gekeken naar wat is hier gebeurd en uh, is er mogelijk een verwijt te maken aan deze agenten. We komen niet tot de conclusie dat die, dat verwijt uh, grotendeels niet te maken is aan agenten. En uh, ik denk niet dat dat bestempeld kan worden als klassejustitie. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Libanese stad Tripoli zijn de afgelopen dagen zeker tien doden gevallen... bij gevechten tussen twee islamitische gemeenschappen in Tripoli, in het noorden van Libanon. Zijn de spanningen tussen Soenieten en Alawieten sterk opgelopen... door de burgeroorlog in buurland Syrië. Daar zijn vooral Soenieten die strijden tegen de Alawitische president Assad. De Libanese premier Mikati, een soeniet, heeft beide gemeenschappen in Tripoli opgeroepen de absurde strijd te staken.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 Bij Nijverdal is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst is onderweg om de bom te onderzoeken. Die vliegtuigbom werd gevonden bij werkzaamheden in de buurt van het spoor. De brandweer heeft de omgeving afgezet... en het treinverkeer tussen Nijverdal en Wierden is stilgelegd. Op Schiphol zijn zes mensen aangehouden... die bezig waren met een ingewikkelde transactie in een vergaderkamer. Waren ze bezig 270.000 euro aan kleine biljetten... en een grote hoeveelheid sieraden om te wisselen... voor 600.000 euro in grote coupures. En daarbij zat iemand in een kast... Die dienst deed als geldwisselmachine. De verhuurder van die vergaderkamer kreeg argwaan omdat het kijkgat in de deur was afgeplakt. En toen de Marchauffée op Schiphol ging kijken, toen bleek dat die 600.000 euro ook nog eens vals was. De Marchauffée noemt het een bijzondere zaak en heeft al het geld en alle sieraden in beslag genomen. Alles inleveren. Het is 12 over 12 geworden. We gaan het Dennis Mooi benaderen. Een hele goede middag. Um, de A10, de A10 West bij Amsterdam. En daar is een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt De Nieuwe Meer en Geuzeveld... staat drie kilometer file richting Zaanstad. Twee rijstroken zijn er dicht. En de werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os... leveren vertraging op tussen Heeter en het knooppunt Valburg. Ook drie kilometer. Bij Bergen op Zoom is er een ongeluk gebeurd op de N259. Tussen Halsteren en Steenberg is de weg voorlopig in beide richtingen dicht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. VVD-lijsttrekker Rutte is niet onder de indruk van de honende reacties op zijn verkiezingsbeloften. Vijandelijkheden van Syrische groepen slaan over naar buurland Libanon. En de agenten die voor een benzinedief een filefuik creëerden... waardoor een automobilist overleed, die agenten worden niet vervolgd. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met Lunch en Jurgen van den Berg. Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Kees Corvinus is een van de advocaten die gaat meewerken aan het nieuwe RTL-programma Prodeo. We bellen zo even met hem. In het Mediaforum, journalist en columnist Melo van Hintem. En Jan Slachterissen, de baas van Omroep Max. Het gaat onder meer over de opmerkelijke cover van het blad Quote. Daarop is een lachende SP-leider Roemer afgebeeld... met een kettingzaag vol bloed in de hand. De hoofdredacteur van Quote is er wel tevreden over. Voor ons symboliseert het dat hij de kettingzaag zet... in uh, het kapitaal van de meerverdiener. Vandaar dus het bloed, de kettingzaag. En uh, ja, je kan er ook uh, tomatenketchup in zien. De te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz die is 90. De kandidaat van vandaag komt uit Zwolgen en heet Gijs de Zwart. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale-nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Leon de Winter zegt op zijn site dat hij erg geschrokken is... van de reacties op zijn column in Elsevier... waarin hij het opneemt voor vechtsporter Bader Hari. De Winter schrijft over de reacties. De tegenstemmen die ik heb gekregen zijn fel en enorm in omvang. Lees de lange lijsten met de reacties op de site van Elsevier. Sommige zijn schokkend. Ik heb, op, ik heb ook op een andere manier heetmail gekregen. Weird. Ik wist niet dat Badr Hari zo wordt gevreesd en gehaat. Waar komt dat allemaal vandaan? Ik heb geen idee, al dus de Winter. Erland Galia, als dus de programmadirecteur van RTL, zegt in De Volkskrant dat hij niet onder de indruk is van de nieuwe programmering van SBS. Het Zijn eigen RTL is er gekozen voor heldere profielen, zegt Galjaard... van zenders en thema's per avond, maar dat mis ik bij SBS. Verder ziet hij in de SBS-programma's geen grote concurrenten voor RTL... hoewel hij wel jaloers is op de talkshow Villa Morero... met het Gooise vrouwenkarakter Martin Morero. Het TV-lab van afgelopen zomer... waar nieuwe programma's van de publieke omroep een kans krijgen... vindt Galjaard een lachertje. Ja, daarover gesproken. Gerard Timmer is hier, hij is uh, directeur televisieprogrammering van de Nederlandse publieke omroep. We gaan het zo meteen hebben over de verkiezingswijze, maar eerst even over die uitspraken van Galjaat. Ja? Raak je dat dan nog? Of, uh... Nee, kijk, de commerciële omroep heeft een ander perspectief... dan wij als publieke omroep. Wij hebben programmavernieuwing programma Vernieuwing Hoog in het Vaandel staan. En dit is een uitgelezen manier om heel veel programma's... waar wij in de loop van het jaar pilots voor ontwikkelen... om die uh, ook tegelijkertijd op de zender uh, te toetsen. Dat hebben we de afgelopen week gedaan. Uh, in TV-lab, uh, van maandag tot en met vrijdag op Nederland 3. En uh, ja, alleen al uit het feit uh, dat het, uh, het concept afgelopen jaar... afgelopen week, moet ik zeggen, weer beter is bekeken dan uh, het jaar daarvoor, vind ik dat het succesvol te noemen is. Het heeft een hoge waardering en tegelijkertijd hebben wij een heel goed beeld van uh, titels die uh, interessant zijn om in de gaten te houden om mogelijk vanaf het najaar 2013 te gaan programmeren. Dat je dat vanuit commercieel perspectief niet doet, dat begrijp ik. Want het levert je uiteindelijk niet heel veel interessante zendtijd op voor adverterers. Ja. Laten we het hebben over de verkiezingsscanner, want dat is iets, uh, iets nieuws. De publieke omroep gaat de kiezer helpen bij het maken van een keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen. Um, wat is die verkiezingsscanner precies? Nou, de verkiezingsscanner is een plek, of de, de, de, we hebben een plek gecreëerd op internet waarbij je feitelijk alle aandacht die je als publieke omroep geeft aan de verkiezingen... de komende weken, gebundeld op een plek terugziet. En niet alleen de gids, waarin je ziet welke programma's... er allemaal aandacht besteden aan de verkiezingen. Uh, maar we hebben uh, ook bijvoorbeeld stemwijzers... die vanuit de publieke omroep zijn geïnitieerd, uh, daarop uh, staan. Uh, en de verkiezingskenner is een heel, mooi, uh, uh, uh, nou, een, een heel mooi ding... waarbij we feitelijk alle fragmenten... Uh, van radio- en televisieprogramma's van de dagen daarvoor... Uh, hebben geknipt, achter elkaar gezet... waarin uh, politici of andere mensen die van invloed zijn op het debat... en op uiteindelijk uh, de stemverhoudingen... hele belangrijke uitspraken doen. Eigenlijk krijg je alles bij elkaar, een soort uitzending gemist... maar dan helemaal op de verkiezingen gericht. Ja, dan krijg je, zoals als je nu kijkt, zie je in 1 minuut 14... welke belangrijke uitspraken door politici gisteren gedaan zijn... in de verschillende televisieprogramma's. En radio komt daar heel snel bij. Uh, maar wel van de publieke omroep, dus als ja. iemand... in dat dat uh, premieresdebat van RTL iets zegt... dan vinden we dat niet terug in de verkiezingskennen. Dan vind je dat niet terug in de verkiezingskennen. Is dat niet raar? Nou, dat is in die zin niet raar. Dat Wij hebben de ambitie om het verkiezingspodium te zijn uh, van Nederland... als publieke omroep. En uh, je wil ook uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen... voor die programma's uh, ja, die jij ja. uitzendt als publieke maar, omroep. Maar, maar, maar, maar, verantwoordelijkheden... maar, dat, maar dat bent u wel niet meer, want vanavond... Uh, de belangrijkste hoofdrolspelers die, die zijn er niet. Nou ja, goed, dat, is een, uh, dat, dat, dat, dat zou je aan de NWS moeten vragen. Dat, dat vind ik. In, maar we zijn wel ja, publieke andere... omroep, toch? Nee, dat, Maar daar neem, daar neem je wel verantwoordelijkheid voor, even voor de duidelijkheid. Maar je hebt vanavond ook knevelen van de Brink, uh, om maar zo'n voorbeeld te noemen. Ja. Je hebt toch ook het nws ja, je, je wilt als, als, als, als publieke omroep toch ook laten we zeggen, laten zien en horen wat er, wat er leeft. Dus als in zo'n een, een premiersdebat een uitspraak wordt gedaan die belangrijk is. Uh, die vind je dan niet, die scannen niet terug. Dat, dat vind ik toch raar. Ja, maar dat wordt hoogstwaarschijnlijk wel doorgesproken. Bijvoorbeeld de Knevelen van der Brink. En dan laat je die uitspraken mm. weer zien. Mm. Um, over de verkiezingen gesproken. en Knevelen van der Brink die gaan samenwerken met uh, Paul en Witteman. Eigenlijk was het de bedoeling dat uh, de beide EO-mannen uh, die periode zouden vullen. Ja. Dus nu voor die samenwerking gezocht. Um, laten we even luisteren naar uh, Paul Witteman. Eén voor de verkiezingen begint maandag 3 september... en duurt tot en met vrijdag 21 september. Knevelan van der Brenk, Paul en Witteman werken samen. Dat is te zien elke dag, s'avonds, om 11 uur op Nederland 1. Is daar vanuit de publieke omroep op aangedrongen, die samenwerking? Nou, eigenlijk is het een idee wat ontstaan is... Uh, uh, waarbij wij uh, hebben gezegd dat we dat een heel goed idee vonden. Dus in die zin, uh, daar waar we uh, van invloed hebben kunnen zijn... om uh, partijen te bewegen, hier serieus over na te denken... hebben we dat ook echt gedaan. Ik vind ook dat als je de belangrijkste uh, interviewers van dat slot bij elkaar kan zetten... als publieke omroep, dan geef je aan hoe belangrijk je de verkiezingen vindt... en welke rol je daarin wil spelen. Ja, dus die ambitie is groot. En ik ben blij uh, dat de EO en de VARA gaan samenwerken. Nog even naar de verkiezingsscanner. Hoe kunnen mensen daar terechtkomen? Gewoon dat woord intoetsen? Uh... Ja, Publiekeomroep.nl slash verkiezingen... of gewoon googelen verkiezingsscanner, dan vind je het fantastisch. Goed zo. Dankjewel, Gerard Timmer voor de uitleg lijkt zo makkelijk, hè, weerbericht presenteren. Nou, dit is jouw kans. Jij mag zelf je eigen weerbericht maken... en zorg dat je zoveel mogelijk stemmen verzamelt. Althans, als je het beter doet dan ik, natuurlijk. Nou, altijd als ik je weer vrouw Helga van Leur wil ontmoeten... dan uh, moet u meedoen aan die speciale battle op Facebook. Jij versus Helga heet het. Als u het weer beter presenteert dan Helga van Leur... dan krijgt u van haar wat fijne kneepjes van het vak bijgebracht. De wedstrijd is georganiseerd door Buienradar.nl. Die site is eigendom van RTL, vandaar de link dus met Helga van Leur. Nog meer over Facebook, want de sociaal netwerksite is aangeklaagd... door een Chinese softwareontwikkelaar. Die zegt namelijk dat Facebook-oprichter Mark Zuckerberg... zijn ontwerp voor Timeline heeft gestolen. Dat is de nieuwe profielpagina op de site... die deze maand voor iedereen verplicht werd ingevoerd. Volgens de Chinezen zouden zij hun eigen ontwerp al in 2008 hebben gelanceerd. Facebook heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het tijdschrift Esquire heeft PvdA-Kamerlid Ronald Plaster gekozen tot best geklede politicus. Hij voert de lijst aan van 25 politici die door Esquire zijn geselecteerd. Tweede op de lijst is Eerste Kamerlid Wopke Hoekstra, die is van het CDA. En nummer drie is Koskun Cherus, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dus voor het wordt eerst dat Esquire de best geklede politicus kiest. Misschien was het daarom dat ze in het persbericht plasterk abusieflijk met dubbel s hebben geschreven. Dan is hier de laatste vraag de handvraag. Beat. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Er wordt in het land flink gediscussieerd of er nu wel of niet bezuinigd moet worden op defensie. Die discussie woedt vooral sinds het afschaffen van de dienstplicht. Het is vandaag precies 16 jaar geleden dat de laatste dienstplichtige door de kazernepoort naar buiten liep om het leger te verlaten. Maar al veel voor die tijd werd er getwijfeld aan het nut van de dienstplicht. De NCV interviewde in 1965 een aantal militairen op oefening en vroeg wat ze eigenlijk deden tijdens zo'n bivak als je in een groep in elkaar zit en als je dus op een gegeven moment in een schuttersputje zit, dat je voorkomen aangewezen bent op je maatje. Ja. Ja. Dat is inderdaad wel een positief feit te noemen. Ja. Van de verblijf hier in het bivak. Ja. Van het verblijf hier in het bivak, met oefening dus. Ja. We rijden dus zeggen dat hij drie weken aan het volleyballen hier is. Ja, er zijn er ook meer dan één die dat inderdaad doen. Ik ken op het goed volleyballen, ja. Ja, nou, nou, nou, nou. ja en, en de rest ligt op zijn bed, dus wat betreft. Ja. Net als bij de officieren hier. Al die stapsfuncties, ja. in tijd van oorlog, dat hebben het ontiegelijk druk. Ja. Maar nu tijdens vredes, uh, alle vredesomstandigheden, nou, wat moeten ze doen? Ja, maar zo is gisteravond. Dat was werkelijk goed, want dus je sliep buiten. Hè? Je, je werd morgens gewekt met, met kanongebulderen van, van tanks. Ja, verlopen, ja. verlopen. Ja, het ja, is zo Er ja, werd geroepen. Maar in één keer gingen die, die tanks aan het bulderen, jongen. Nou, je schrok je kapot. Die gasten die toen in keer wakker werden, die zullen wel gedacht hebben, nou, het is werkelijk oorlog.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 It's like wildflowers Oh, the demons are changed Pure head-up, dat was Ben Howard. Ik had u aangekondigd dat we even zouden bellen met Kees Corvinus. een van de advocaten die meegaat werken aan het RTL-programma ProDeo. Maar uh, Corvinus is niet in staat om aan de telefoon te komen. Dus of u houdt het ergens te goed of u moet het programma gewoon gaan uh, bekijken... want het is binnenkort te zien bij RTL dus. Uh, wel aanwezig de twee leden van ons mediaforum, en daar zijn we heel blij mee. Melo van Hintem is er, journalist, columnist, onder meer voor de Volkskrant. Hartelijk welkom. En Jan Slachter, de baas bij Omroep uh, Max. Uh, we hebben jullie gevraagd vanochtend om even te kijken... naar het nieuwe decor van uh, Hart van Nederland, want die hebben een nieuw decor. Nou, uh, ik begin maar even bij jou, Jan. Wat, wat vind je ervan? Ja, ik vind, het, ik vind het wel heel erg zakelijk. Ik vind het Hart van Nederland een programma wat dicht bij mensen staat. Ze proberen dat door een groep mensen te bereiken... die misschien niet traditioneel naar het journaal kijkt. En het doet mij wel... de kleuren zijn rood-wit, als ik het goed heb gezien, met zwart. Erg aan het, de kleuren van NOS-journaal. Ik vind het een beetje te chic voor Hart van Nederland. Het oude decor was inderdaad wel een renovatie toe. Maar uh, ja, dit, ik vind het uh, niet echt bij Hart van Nederland passen. Melo? Ik vraag me nou af of wij hetzelfde hebben gezien. Ik heb iets gezien met allemaal flikkerende lampjes en, en, en, en glijbanen. Waar, waar en, deed het jou aan uh, denken? Het, ik zei, ja, een soort combinatie van een disco en casino en wat uh, oh. hysterisch <laughs> kinderspeelgoed. Ik vond het echt verschrikkelijk. Die versie ja. heb ik ook gezien inderdaad. Ja, ik, zag, ja, ik heb, ik heb een, een, misschien 30 seconden gezien. Ik zag rood-wit, ik zag heel veel uh, flatscreens op de achtergrond. Mm -hmm. uh, zwart. En ja, ik vond, het, ik vond het totaal geen gezellig decor. En de sport ook enorm. En overal komen flitsen vandaan en zo. En op een gegeven moment is het onderwerp, dan. zag ik gewoon haast niet voorbij komen. En uh, nou ja, het is heel uh, snel en kinderlijk. Een staande presentatie ook? Mm -hmm. wat, wat de NOS nu ook doet. Wat vind je daarvan? Oh, dat ving ik best. Ik werd veel te veel afgeleid... door al die andere dingen die ik ook zag. Ja. Um, dus uh, ja, dat blijft lastig ook. Veranderingen sowieso, nou, dat weet jij ook wel. Uh... Nou ja, wij zijn nu zelf met een nieuw decor bezig voor het programma Studio Max Live. En dat is echt heel lastig om, om dan ja, met iets te komen wat, wat zich onderscheidt... wat ook wel het gevoel van het programma weergeeft. En ja, is ook heel lastig. Maar ja, goed, ik denk dat heel veel mensen zich hierover gebogen hebben... En dat men toch heeft gezegd, ja, dit is het. Maar, uh, het nou. ziet er niet goedkoop uit in ieder geval, maar het, het is te veel misschien. Dit is veel te veel. Ja. ja, je krijgt veel te veel indruk, veel te veel kleuren, veel te veel... Tenminste, ik vind dat... Uh, misschien is er niet meer zo heel veel nieuws. En dat je dan denkt, nou laten we dan maar even ja, nieuws was in het in decor Als het een deskje en, en een flatscreen erachter. Ja. Dat, dat, dat sloeg dat ook nergens op. Ja, lekker maar, goedkoop. Ja. Uh, nou ja, over goedkoop gesproken decor hier in deze studio. Nou, dat is, dat is nog eens goedkoop. We, wij moeten het echt van onszelf <laughs> hebben. Om uh, te beginnen met Jo van der Putten, met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Op een militair schietterrein in België zijn vier militairen zwaar gewond geraakt door een explosie, melden Belgische media. Er zou munitie zijn ontploft tijdens werkzaamheden van de mijnopruimingsdienst. Het gebeurde op een terrein in Belgisch Limburg. De moordenaar van de extreemrechtse Blanke Zuid-Afrikaanse leider Eugene Terreblanche is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Terreblanche, leider van de Afrikaanse weerstandsbeweging, werd in april 2010 in zijn boerderij bij Ventersdorp doodgeslagen met een bijl. 3 miljoen ambtenaren krijgen de komende jaren mogelijk een veel lager pensioen. In een interne notitie van het ABP staat dat als er niets verandert... de pensioenen misschien met 15 dalen. En voor een gemiddeld pensioen kan de korting oplopen... van enkele euro's tot ruim 100 euro per maand. En bondscoach Louis van Gaal heeft Twente-spelers Douglas... Een ver- en fijnorde schaken toegevoegd aan zijn voorlopige selectie. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Oranje speelt op 7 en 11 september zijn eerste kwalificatieduels voor het WK van 2014 tegen Turkije en Hongarije. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en die worden afgewisseld door wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar er is wel kans op een lokaal buitje. Vooral in de noordelijke helft van het land. Het is ook een stuk minder warm geworden dan voorgaande dagen, dat voelen we. En dat zien we ook terug aan de temperaturen. Gisteren werd het nog 23 tot 29 graden. Vandaag blijft het kwik bij een graad of 22 steken. Nou, ook de wind maakt het voor het gevoel een stuk frisser. Er staat vandaag een matige tot vrij krachtige wind. Die is ook wat vlagerig en die komt voornamelijk uit het westen. En vanavond wordt het overal droog. Het klaart op en het koelt ook in een rap tempo af. Eind van de avond ligt de temperatuur rond 14 à 15 graden. Kijken we naar morgen donderdag. staat dan wat minder wind dan vandaag. Qua weerbeeld lijkt dat op het weerbeeld van vandaag. We zien dan weer zon, wolken en een kleine kans op een bui. Het wordt morgen 21 à 22 graden. ANWB-verkeersinformatie. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Zaanstad. Tussen knoppen de Nieuwe Meer en Geuzeveld staat het vast over 3 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer richting Zaanstad kan het beste omrijden via de zuidkant van Amsterdam... en de A10 Noord, dus door de Tunnel. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle staat tussen Maarn en Amersfoort 4 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de A50 Arnhem-Ost staat voor knooppunt Valburg 3 kilometer door de werkzaamheden daar. Er is een ongeluk gebeurd bij een vrachtwagen en een personenwagen bij Bergen op Zoom op de N259. En daarom is de weg tussen Halsteren en Steenbergen voorlopig in beide richtingen dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Mediaforum vandaag met Meduw van Hintem en met Jan Slachter. Een uitvalposter van een compleet bebloede Emiel Roemer met een kettingzaag bij quote. En hij wordt ook nog een keer met de pen uh, met de grond gelijk gemaakt. Als hij in het torentje komt, dan vertrekken alle ondernemers naar Zwitserland, denkt het zakenblad. Quote Dus Jan Slachter, je hebt het bekeken. Wat vind je ervan? Ja, walgelijk. Uh, ik begrijp best dat mensen iets uh, vinden van de, van de voorstellen van de SP of van de VVD. Dat maakt me allemaal niet uit. Maar dat ze deze op deze manier roemig afschilderen, helemaal bebloed. Uh, ik hou van een spotprint hoor, laat er, laat er geen misverstand over bestaan. Ik vind dit gewoon te ver gaan, dit, dit leidt naar Amerikaanse toestanden. Iemand bewust willen beschadigen op deze manier. Ik vind dat SP heel goed heeft gereageerd. Uh, gezegd van, nou ja goed, uh, het is toch niet het electoraat wat op ons stemt. En laat ze lekker naar Zwitserland gaan, zou ik bij deze zeggen. Ja. Nee, nou, ik vind het uh, wansmakelijk. Melu, Ja, ik, ik vond het... Het is zo over de top dat ik er eigenlijk helemaal niet uh, kwaad over kon worden. Het lijkt me een enorm cadeau aan de SP, dat Quote hier uh, afgeeft. Heel veel free publicity, iedereen heeft het erover. Ik moet zeggen, ik heb zelf geen idee nog of wie ik zou moeten gaan stemmen. Ik weet alleen maar op wie niet. En dit helpt mij weer enorm bij mijn keuze. Ik ga nu veel meer de SP opschuiven. En omdat ik helemaal niet zo uniek iemand ben, denk ik dat dat voor veel meer mensen zal gelden. Je denkt juist dat dit, dat dit sympathie opwekt ja, tuurlijk. Uh, bij, bij mensen die oh. nog vijf Ja, ja, ja, ja. Dat maar is maar zeker... niet bij de lezers van Quote. Want ja, maar die, die zouden toch al nooit op de SP. Nee, maar is ook niet instelling geweest van Quote om, om, om, om sympathie voor roemer op te wekken. Uh, nee, bedoel, maar ze doen ze al, zo wel. Maar ze doen het zo wel, ja, daar heb je een punt. Ja, ja ik denk ja. als je ze belt, dat je zult horen dat ze een enorme bos bloem van de SP hebben gekregen vanochtend. Of een kratje ja. tomaten, ja. dat kan ook natuurlijk. Uh, maar wat je hier natuurlijk nog wel ziet, want Quote is een, is een zakenblad, dus uh, je mag verwachten dat de, de, de achterbanden of de mensen die dat blad lezen, dat zijn uh, zakenmensen, die zitten meestal toch wat ter rechterzijde van uh, het politieke spectrum, um, ze nemen wel stellingquotes. Ze staan wel ergens voor. Namelijk, als je roemer in het torentje krijgt... dan gaat het niet goed met Nederland. Nee, maar Gewoon. Ik vind het ook prima dat ze daar iets over roepen. Dat ze daar iets over schrijven. Dat ze, dat ze de standpunten van de SP... dat ze het daar niet mee eens zijn. En dat ze, daar, dat ze het veel beter vinden dat vanuit hun perspectief... dat de VVD aan de macht moet komen. Allemaal prima. Maar dat je daar nou zo'n poster aan moet, moet, moet weiden... en de man er ook zodanig neer moet zetten als, als een barbaar... onder het bloed met een kettingzaag. Ja... Prima, uh, maar wie dat heeft bedacht, dat is volgens mij echt de zieke geest. Maar dat zie je toch wel meer, dat, dat uh, media, kranten ook wel... Uh, toch, toch meer weer wat, wat geprofileerde stelling nemen op een of andere manier. Nou, dat ze gewoon stelling gaan nemen vind ik eigenlijk wel prettig. Dat, dat vind je vind ik wel goed. leuk. Ja, dat zie je in het buitenland natuurlijk. Zie je bij Amerikaanse en Engelse kranten zie je dat ook. En daar heb ik helemaal geen problemen mee. Nee, helemaal niet. Dat is ook wel, wel duidelijk. Nou, bij, bij ons, zeg maar in Nederland... zie je dat nog een beetje bij de Telegrafen... die eerst, uh, nou ja, nu weer duidelijk zich uh, van, de, van de PVV heeft afgekeerd. Misschien een beetje... een is geweest en nu weer meer naar de VVD aanhangt. Die, die, die hebben ook hun eigen acties waar je het mee eens kunt zijn of niet. Maar ik vind dat uh, voor de positionering van zo'n krant vind ik dat helemaal niet zo slecht dat je kunt zien waar ze nou eigenlijk voor staan. Ja. Nou was Jord Kelder natuurlijk heel lang de baas bij Quote, uh, doet gewoon nog steeds iets daarin, adviserende rol. Het is bekend dat hij goed bevriend is met uh, Mark Rutte, zeker naar die foto van laatst met dat bootje waar ze samen in zaten. Ja. En zou die hier nog een hand in hebben gehad? Nee, denk ik niet. En ik weet ook niet wat hij ervan vindt, maar... Uh, ik vind ook de quote, weet je, het is sowieso een blad wat ik niet koop. Uh, maar dat, dat men op die manier uh, zich wil profileren. Uh, en ik denk dat dat zaken mensen die dat blad misschien wel kopen... of zich tot die groep uh, uh, voelen aangesproken dat die daar wellicht ook niet blij mee zijn met zo'n poster. Ik bedoel, het gaat om standpunten. En dat moet je heel goed Ik vind ook goed dat kranten dat uh, goed weergeven... en ook partij kiezen. Ik vind het allemaal prima. Maar op deze manier, dat, dat leidt naar Amerikaanse toestanden. Ja, en wat, zijn... is de, wat is de volgende poster dan? Weet je wel, kijk, een spotprint. Ik bedoel, een, een spotprint waarin Hoemar uh, uh, alle rijke Nederland uitschopt, uit bij wijze van spreken... en leuk getekend, daar kan ik om lachen. Dat, mm. dat, dat, dat, dat hoort ook zo te zijn. Maar dit is gewoon een, een stap te ver. Ja, jij zei dat net ook al van het leidt naar Amerikaanse toestanden. En ik denk dat het, als je kijkt naar Amerikaanse campagne technieken, Dat je dan wel zou kunnen zeggen dit gaat, dit gaat te ver. Omdat zij al veel meer in zo'n context en met zulke middelen opereren. Ja. Maar bij ons gebeurt het helemaal niet. Dus het, het valt er totaal buiten. Ja. Het valt er helemaal buiten. Ja. Het gevaar is ook helemaal niet dat ze daarmee iets in gang zetten. Dat het allemaal extremer wordt. Want het zit helemaal buiten het spectrum dat ja. in Nederland wordt gebruikt. Daarmee is het eigenlijk ook niet zo erg. Ik heb een gegeven dat we dat Kelder nog wel heeft meegeadviseerd... Over, over het verhaal ook met name wat erbij geschreven is. Oh. Nog één ding, Jan, zou Omroep Max een, een stemadvies geven? Nee, maar wij willen wel, vind ik. En dat gaan we ook doen, 4, 5 september. Ik vind het wel belangrijk dat mensen weten... als het om ouderenbeleid gaat en ouderenzorg hoe Partijen daarin staan. En ik vind dat wij die informatie moeten geven. Maar wij gaan geen stemadvies geven. Dat zou te gek zijn. Dus uh, bij Henk Krol bij 50 Plus. die kan niet eens handen wrijven van nou. Nee, uh... maar wij gaan een programma maken. Bijvoorbeeld. En Net van Tricht. die gaat uh, met een aantal uh, lijsttrekkers op stap. Uh, tijdens zo'n campagnedag. Dat gaat ze ook met Henk Krol doen. En er komt ook een debat voor de kleine partijen. Daar zit ook Henk Krol bij. Ik vind ook dat deze partijen. met name die, die kleine. Het was wel leuk dat we GroenLinks belden. die wilden zich niet uh, uh, toegerekend voelen. <lacht> tot de kleine partijen. Nou, ik heb nieuws voor ze. Dat zei ze wel. Uh, maar, uh, en om die partijen aan, aan, uh, aan zet te laten zijn in het programma wat uh, Show Groenhuizen gaat presenteren. En er komt ook een debatprogramma tussen jong en oud. Wij willen ook dat die twee partijen hmm. tot elkaar komen. Met oud-politici, met uh, Jan Terlouw, met Hans Wiegel, maar ook met de jongere voorzitters van de politieke partijen. Gaan ze met elkaar in debat over de toekomst van Nederland. Ja, maar dat vind ik altijd wel een beetje een probleem. Want dat gaat allemaal weer over wat ze willen gaan doen. En ieder, iedere verkiezingen weer gaat Iedereen alles anders doen enzovoort. Kijken jullie nou ook naar, want dat zou ik nou wel aardig vinden... als op een rijtje wordt gezet, mm -hmm. van wat is er nou eigenlijk bereikt? Wat hebben partijen, zowel partijen die in de regering zitten... als partijen die in de oppositie zitten, nou daadwerkelijk de afgelopen... nou neem je een langere periode dan een regeerperiode, vijf jaar bijvoorbeeld... wat hebben ze nou echt voor elkaar gekregen? Want iedereen ja. kan, kan allemaal ja, nee, fantastische ik, dingen ja. over ja. doen... maar daar uh, echt een bol voor. Rutte heeft vanochtend ook zijn portemonnee getrokken. Dan denk ik ook van, nou ja, knap Krijgt hoor. Nee, maar Waar discussieer je op een gegeven moment over? Over dingen die mensen niet uit gaan voeren, uit willen voeren, geen geld voor hem om te uitvoeren. Kijk wat ze in het verleden hebben gedaan. Binnen, die, binnen dit, dat polderen en binnen het te weinig geld hebben en prioriteiten moeten stellen. En ook goede tip voor de redactie. Ja, ik goeie vind tip. het ook heel goed. En ik, ik bedoel, ik, ik heb het al eerder gezegd. Uh, de problemen waar we nu in Nederland voor gesteld worden, uh, dat wisten we 30, 40 jaar geleden ook. En alle politieke partijen, links en rechts, hebben het laten liggen. Het was altijd korte termijn visie. En uh, ja, ik, ik vind dat je dat ook in die zin aan de orde moet laten komen. Ja. En dat, uh, we gaan nog heel veel praten over de verkiezingen de komende tijd. Uh, zeker hier op Radio 1. Eerst nu naar uh, iets anders. Uh, nieuws uit het buitenland weliswaar, maar het maakte wel indruk. Luister even. Het was voor niemand bang. Ze deed verslag van verschillende oorlogen. Maar in Syrië was haar geluk op. Japan rouwt om de bekende oorlogsjournaliste Mika Yamamoto. Ze stierf in het harnas in het noorden van Syrië... toen ze in een vuurgevecht terechtkwam. Mika Yamamoto in een kleed gewikkeld... achterin een busje van het vrije Syrische leger. De ouders van Mika zijn in Japan op de hoogte gebracht van haar overlijden. Maar willen van haar man exact weten wat er is gebeurd. Ja, uh, dat was een uh, bijzondere reportage toch wel. Japanse journaliste, Mika Yamamoto, bekend uh, oorlogscorrespondent in Syrië... om het leven gekomen, verdrietig allemaal. En RTL besteedde daar dus een uitgebreid item aan waarin zij ook te zien was... liggend in een, in een auto, uh, al overleden ook. Uh, wat, wat, wat vind je hiervan? Nou, dat ze al te zien is... dat, dat vind ik niet zo'n uh, zo probleem. We hebben natuurlijk al veel meer uh, beelden gezien... Hè, uit oorlogsgebieden van overleden mensen. En dat je een beeld van een overleden journalist laat zien... dat zag niet heel... ik ja, bedoel, dood mensen al naar hem te zien, maar niet. Hè. Dat is ja. super schokkend. Ja, dat vond ik niet erg. Maar... Kijk, dit is een journalist en, en dan komt daar een heel item over... terwijl daaraan daar dus dagelijks mensen natuurlijk... Uh, ja, maar nood. ik vind het niet zo raar dat je er ook aandacht aan besteedt... als een journalist omkomt. Ik bedoel, we, we, waarom niet? En, en als ze nou een uur aan besteed hadden, dat was niet zo. Maar het gaat, het, wat ik meer... niet niet goed vond. Dat was het vervolg van het filmpje, dat we niet hebben gezien. Maar dat je ze laten haar man in beeld. Hè? En hij vertelt dan mm -hmm. hoe het gegaan is, uh, heel kort, en dat hij haar niet heeft uh, kunnen redden. Dat ja. vond ik ook Die was okay. er blijkbaar. Ja, blijkbaar die was, deel, was hij erbij. Die maar ook. vervolgens zie je, uh, en ik vraag me eens af of dat in scène gezet is of niet, ja. maar die vader die dan belt en te horen krijgt uh, ja. Nou ja, dan vraagt hij hoe is ze dan overleden en kennelijk krijgt hij dat te horen. En dan, nou ja, die man die is natuurlijk helemaal, die stoort helemaal in. En dat we dat ook allemaal moeten zien. Ik bedoel, dat is intiem verdriet en ik blijf dat toch altijd smakeloos vinden als dat op deze manier wordt te uitgevind. Dat had niet gehoeven. Ik bedoel, die vrouw moesten we zien, die echtgenoten konden we zien omdat ze erbij hoorden. Maar vervolgens die, die vader, zeg maar, dat heeft geen enkele functionaliteit. We weten dat mensen heel erg verdrietig zijn. Laat ze alsjeblieft in hun eigen uh, kamer bij hun eigen geliefde, bij hun eigen ja. verdriet. En maak daar niet een, een tv-spot van, want dat wordt het bijna. Jan? Ja, eens. Ik bedoel, je, je ziet een, een overleden journaliste, normaal gesproken bij een overleden iemand, dan. dan bedek je ook het gezicht, hè? Dat, dat, dat is bewust of onbewust... hebben ze dat zo laten gelaten. Uh, maar ik, tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat je, je wel weer bewust wordt. Ik, ik lees, ik volg ook de tweets van, van Doornbos. Hè, die ja. je, en de afgelopen zaterdag heeft hij zich ook onder hele bizarre omstandigheden... en moeilijke en gevaarlijke omstandigheden heeft hij zijn werk daar gedaan. Uh, ja, heel veel respect. Dat, dat, dat gevoel krijg ik wel weer als ik zoiets zie en hoor en lees... Van, uh, dat het wel heel bijzonder is dat deze mensen er naartoe durven gaan en onder bizarre omstandigheden... met gevaar voor eigen leven ons op de hoogte brengen. Uh, want als zij er niet waren geweest... en als Mika er niet was geweest... en als Doornbos er niet, niet naartoe gaat... Hmm. dan weten wij veel minder van wat er werkelijk in Syrië gebeurt. Dus... Do Doornbos is trouwens Harald Doornbos. Uh, ja. die, die daar oh, echt, echt alleen maar op Twitter uh, vooral ook bericht. Hè, die, ja, afgelopen heeft... zaterdag was het echt... Hij, ja. van minuut tot minuut hield hij gewoon bij van waar hij zat... en dat er weer ergens geschoten was... en ergens weer een bom was gevallen. Nou, ik vond het heel angstig om te lezen. En... Ja. en ja, heel veel respect voor, voor wat deze mensen daar doen. En daarom is het ook, ook wel, wel zeg niet verkeerd als je op een gegeven moment laat zien dat het ook wel. Ook ja, ja, want ja. dat is natuurlijk de eeuwige discussie nog weer. Uh, uh, uh, moet, ja, moeten verslaggevers daar wel heen? Ja, zeggen we dan altijd, want we willen weten wat er echt gebeurt. Maar ja, wel met dit soort gevolgen dus. Ja, maar daar... Het klinkt heel. Uh, maar ze gaan vrijwillig daar naartoe. Ja, het, het, het, het is een keuze om dat te doen. Het is een beroep. Uh, zij vinden dat ook dat ze dat moeten doen. Uh, en ik ben heel dankbaar dat ze het voor ons doen. En, en niet alleen voor Nederland, maar voor alle journalisten die daar zijn. En er zijn toch heel veel beelden tot ons gekomen die anders nooit tot ons zouden zijn gekomen. En uh, ja, dus ik vind wel dat we dat moeten doen. Het zou, het zou natuurlijk compleet niet, niet kunnen als ergens een hoofdredactie of zo mensen onder druk zou zetten om te gaan. Dat het gevaarlijk is. Te maar daar, daarvan. Ik heb nooit begrepen dat daar ook maar ergens sprake van is. Nee. Maar dat mensen juist veel eerder zeggen: van, kan je niet beter terugkomen dan, dan blijven. En, ik, en als ik me iets van probeer voor te stellen, kan ik me ook voorstellen. Dat je juist wilt blijven als je al zo lang zit en dingen uit de hand gaan lopen. En dat je dan juist niet weg wilt lopen, hoewel het dan het gevaarlijkste is. Mm. Ja, er wordt ook altijd gezegd van je moet er juist ervaren mensen heen sturen. Nou ja, deze vrouw hè, had al meerdere oorlogen verslagen. En dan zie je dus dat dat... een ja, dat het dan dat scherf verstaan, ja, maar in ervaren, heb ervaren mensen die nemen toch vaak ook de meeste risico's. Dat, dat, ja, ik ga nu een heel ander voorbeeld noemen. Maar wat me nu ineens te binnen schiet. Ik, heb eens, ik, ik ben ooit gaan parachutespringen. En bij dat parachutespringkamp uh, hingen een aantal krantenberichten. Dat uh, was, was enorm stimulerend voor iemand die dat moet gaan leren. Maar mensen die allemaal dood waren uh, gevallen. Hè. Dat ja, want echt mis was, uh, was gegaan. En dan vroeg je ook van, kon dat nou? Zijn dat dan mensen die net beginnen en die niet goed op hebben gelet? Enzovoort. Nee, dat zijn juist heel ervaren ja. mensen. Die de grens steeds verder op, op En dus steeds later de hun lust. chute opentrekken. Ja. steeds ingewikkelder sprongen maken. En de, de, de vergelijking. Het gaat helemaal mank, dat zeg ik ja. er meteen nee, heilig, bij. Maar stop, ik het. kan me voorstellen, juist als je ervaren bent... dat je nog net die drie stappen extra ja. zet... en iemand die niet zo ervaren is, denkt van... misschien moet ik nu... Ja. Toch maar wegwezen. Uh, het bekende verhaal van hem, iemand die dagelijks over een spoorwegovergang gaat. en dan toch door de trein wordt gegrepen. Uh, ja. na zoveel tijd. omdat het denkt: van nou ja, op dit tijdstip komt hij meestal niet voorbij. Dus... Oh, Jules, het wordt wat met die nieuwe dienstregeling dan. Ja, ja, ja. We ja. <lacht> moeten allemaal weer alert zijn. Sowieso, zo, zo, alert blijven. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Forum. Jan Slachter en Meedoe van Hinten. We gaan iets draaien van de Mumford Sons. Die bent is al een tijdje bezig. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die heet uh, Babel, dat is het album. en daarvan het singeltje. I Will Wait.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 Dus van Mumford and Sons, we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Gijs de Zwart. Hij is 66 jaar en komt uit Zwolgen. Klopt. Oh, goedemiddag. Waar ligt dat ook alweer? Naar Stienerij, maar in de buurt van Venlo. Venlo, hè? Ja. ja, ja we zitten echt in het zuiden van uh, Nederland. U bent gepensioneerd. Wat, wat, uh, wat doet u dagelijks dan, een beetje? Op dit moment zijn we erg druk met plakken van de verkiezingscampagnes en zo. De activiteiten daarvoor allemaal. U bent vrijwilliger voor een politieke partij? Ja. Hoe heet dat als ik vragen mag? Ik ben voorzitter in de van de afdeling Hals en de Maas van de Partij van de Arbeid. Kijk aan. En we hebben ja vorige week geplakt en we hebben wat bijeenkomsten en zo. Ja. En zijn er al posters ondergekladderd? Nee, nog niet. Nee, dus nog geen op opgetekend? Heel rustig en de borden zijn groot genoeg. Dus ja, uh, ja. we hebben ja, nog plek. Ja. Want de poster is echt met uh, uh, Samson erop. Ja ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb ja. hem gezien inderdaad. Goed, Nou, uh, we gaan eens kijken of u uh, die quiz een beetje aandacht speelt. 90 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moeten we in ieder geval overheen. De Nationale Nieuwsquiz. Er zijn grote problemen op het vuurmedisch Centrum in Amsterdam. Omdat een aantal artsen en afdelingen met elkaar overhoop liggen. Ruzie in de dokters. Er hangen camera's waar patiënten zomaar mee gefilmd worden. Ja, dat kun je toch in ziekenhuisbestuur mee noemen? Je zou zeggen, medische specialisten, dat zijn verstandige mensen... die lossen zo'n ruzie wel op. Als het zo'n boeltje is. Dat je het risico loopt dat je toestand verslechtert. Ja, het is weer hommeles in het VU Medisch Centrum. Er is ruzie tussen verschillende afdelingen en de Raad van Bestuur. Heeft hier niet goed bij opgetreden. Een patiëntenorganisatie, die gisteren al op tot het aftreden van het bestuur... en de Inspectie Gezondheidszorg, de IGZ, is een onderzoek begonnen. Hier is vraag 1. Welke maatregel heeft de inspectie genomen tegen het VU Medisch Centrum? Ze hebben de longafdeling gesloten. Ja. De chirurgieafdeling daarvan. Ja, ja, ja. Uh, ik moet zeggen, ja, maar dat klopt gewoon wat u zegt. Uh, dit lijkt me toch wel een puntje voor de jury even. Want uh, vraag 2 is namelijk, de informatie die niet of goed gegeven is... gaat over een ruzie tussen intensive care en een andere afdeling die inmiddels gesloten is. Nou ja, u zei, dat is de... Lange afdeling. Ja, dat is goed. En bij vraag 1 hadden we als antwoord willen hebben... het Vuurmedicentrum is onder verscherpt toezicht gesteld... Maar ja, u gaf eigenlijk al het goede antwoord bij vraag 1. Dus daar moeten jullie even naar kijken hoe we dat nu gaan doen. Uh, vraag 2, het antwoord is intussen gegeven. Dat levert in ieder geval één punt op. En dan gaan we naar vraag 3, dat is de kop uit de krant. Waar gaat die kop over, willen we graag weten? Ik, Ik lees hem voor. In werkelijkheid vallen we altijd weer erg mee. In werkelijkheid vallen we altijd weer erg mee. Gaat dit over 1? Een studentenvereniging reageert op gepubliceerde foto's van hun ontgroening. 2. In deze zware tijden zetten makelaars alle zeilen voor een beter imago bij. 3. SGP-leider Van de Staaij doet een verkiezingsinterview met de Volkskrant. In werkelijkheid vallen we altijd erg, weer erg mee. Ik ga voor de Volkskrant. Van de Staaij, hè? Ja. Dat is goed. Volkshand maakt een reeks interviews met allerlei lijsttrekkers... en dit keer was Kees van de Staai aan de beurt van de SGP. Vraag 4. De SGP heeft een lijstverbinding met de ChristenUnie... en de lijsttrekker van die partij, de ChristenUnie dus, Arie Slob... haalde gisteren het nieuws door een statement in het tv-programma... Altijd Wat. Voor wie opende hij de deur van de ChristenUnie? Voor de homo's. Dat is goed, ja. Ook als ze samenwonen, mogen ze gewoon bij de ChristenUnie, zegt hij. Hij vindt wel dat het huwelijk als iets exclusiefs... voor man en vrouw moet worden gehouden. Vraag 5, dat is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Want iedereen kijkt altijd hoe sterk is mijn tegenstander, hoe alert zijn ze. En als het Westen zijn veiligheid zou laten rusten, en als wij als Nederland onze veiligheid laten rusten, ja. dan garandeer ik u, dan bent u hem overmorgen al voor een stukje kwijt, want dan gaan anderen dat terrein innemen. Dat is Hans Hiller, minister van Defensie. Dat is goed. Steeds meer blijkt dat Nederlanders willen dat er bezuinigd wordt op Defensie. Vraag 6. Hele vrees dat de bezuinigingen op Defensie ten koste gaan van de Nederlandse veiligheid. Hij benadrukte de dreiging van terreur en wat nog meer? Cybercriminaliteit. Ook dat is goed, ja. ja. Hele vergelijk Defensie met het ministerie van Volksgezondheid dat niet hoeft te bezuinigen. Hij zei onder meer als, het, als ons land morgen bezet is dan hebben we niets aan rollators. Vraag 6, uh, uh, dat is de vraag waar u. Uh, vraag 7 is trouwens, waar u maximaal 4 punten mee kunt verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. En als u het weet, moet u stoproepen. Dus het gaat om een persoon. Hier komen de aanwijzingen: 4. Ik reis over de wereld met oude ideeën. 3. Ik ambieer geen carrière aan de universiteit. Twee. Mijn halleluja is vertolkt door veel collega's. 1. Nee. Gisteren trad ik op in een uitverkocht olympisch stadion in Amsterdam. Oh, ja. <lacht> nou, ja. Weet u het of niet? Ja, ik weet. Ja. Jezus. Zou, u zou er een CD van in de kast kunnen hebben. Kunnen hebben, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, heet die toch? Hij ligt op mijn tong, maar. Ja. Nee. Ik weet niet. Het is niet Jacques Poels van Roan Nee, nee, nee. Nee, Leonard Cohen ja, is het. Juist, ja. Leonard Cohen. Ja. Um, hij, is, hij heeft een cd uit. die heet Old Ideas. Vandaar die eerste aanwijzing. Uh, de universiteit van Gent was het, dacht ik. Die wilde hem een eredactoraat aanbieden. Maar dat ja. heeft hij eigenlijk geweigerd. Dus ja, dat ja. hoeft helemaal niet. Nou ja, uh, allerlei bekende liedjes. Uh, hij is uh, door uh, velen gecoverd, met name dat Halleluja is uh, heel bekend van hem. Um, ik moet nog even zeggen, de jury heeft zich boven die kwestie rond vraag 1. Uh, uh, zeggen toch, ja, het antwoord is fout. Want uh, dat is niet in maatregel genomen door de inspectie, maar door het ziekenhuis zelf. Dus u komt uiteindelijk op 5. En dat betekent dat er zometeen 18 nodig zijn om over de, de 90 punten heen te komen.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 Maar kan het ook. En is het wel geloofwaardig. U mag het zeggen. Eens of eens op de stelling. SMS staat naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl of twitteren eens of eens met hekje standpunt. Hij de Zwart is de kandidaat in de quiz vandaag. 66 jaar uit Zwolgen. Scoorde net 5. En dat betekent dus dat er 18 nodig zijn om gelijk te komen. 19 of meer is beter. Dat wordt nog wel even aanpoten, maar het kan wel. Uh, dus we gaan het gewoon proberen. U moet gewoon het antwoord geven, dat is het allerbeste. Hier komen ze, de vragen. De nationale nieuwsgist. In welk land wil de PVV asielzoekers voortaan opvangen? Roemenië. Goed, welke Nederlander maakte gisteren een eigen goal in de Champions League? Uh, Luc de Jong. Goed, in welke stad is het van bij het stadion stilgelegd... omdat het te veel lawaai maakt? Pas. Dus in Breda. Wat voor beesten uit Nederlandse dierentuinen worden herenigd in Kopenhagen? Pas. Olifanten, hoe heet de Republikeinse politicus die ondanks zware druk doorgaat met zijn campagne voor de Senaat? Akin. Tot Ekin is goed. Welke DJ opent het Amsterdam Dance Event dit jaar? Bas. Afrojack, welke darter is in opspraak gekomen door het versturen van naaktfoto's? Uh, jelle, uh, snelle Jelle. Hoe heet hij van zijn achternaam? Klaas. Dat is goed. Vijf etappes van welke grote wieleronde worden in 2015 in Nederland gereden? Dat is goed. Welk oud-PVV-kamerlid lobbyt namens de Joodse gemeenschap tegen de PVV? Krachten ja? Dat is goed. Welke instantie gaat onderzoeken wat, voor, wat het voor Nederland kost om uit het JSF-project te stappen? Pas. Dat is de rekenkamer. Dekanen van welke universiteit verdienen 28% meer dan in de CAO is afgesproken? Pas. TU Delft. De prijzen van wat blijven nog steeds sterk dalen volgens cijfers van het CBS. Huizen. Goed, welk Europees land heeft met het nieuwe staatsledingen 4,5 miljard euro opgehaald? Spanje. Goed, prins Willem-Alexander is op donderdag 30 augustus aanwezig... bij de officiële ontvangst van wie in Noordwijk? De uh, Anton uh, Ruimtevaardig. Uh, Achternaam telt? Ja, nee, pas. Kuipers is het. André Kuipers, mijnwerkersconcern. In welk land heeft zijn ultimatum aan stakende werknemers... om weer aan de slag te gaan laten vallen? Pas. Dat was in Zuid-Afrika. U moet er. Uh... Oh. oh. Nou, leg hem anders even naar. De... U had de koptelefoon op, u wilde het even goed horen. En als die dan bij een microfoon gaat, dan krijgen we dit effect. Um, er waren er acht goed in deel 2 van de quiz. het zijn niet de achttien die we moesten hebben nee. eigenlijk om gelijk te komen. Dus je komt op 40 punten. Net zoals de kandidaat van, uh, van maandag. Maar we moeten vaststellen dat het niet de weekwinst wordt. Nee. U krijgt wel de kaarten mee voor beeld en geluid: de lunchradio, de mok en de lunchbox. Die zijn allemaal rood trouwens, dus dat past wel mooi bij die partij nu. Ja, ja. ja. ja. Um, verder geen verband hoor, zeg ik er maar even bij, nee, maar het is, het is zo. Goede reis terug naar het zuiden. We doen het best. Wij gaan straks mee met de loodsboot. Daar hebben we de werklunch, straks na één uur. Ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen. CRV. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Zaterdag rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag.